Volgens Obama is het goed dat de Cubanen in contact komen met Amerikaanse toeristen, onder wie veel Amerikanen van Cubaanse afkomst. Zulke contacten kunnen het communistische systeem op Cuba ondermijnen, denkt hij. Tegenstanders denken juist dat toerisme uit Amerika de positie van het Cubaanse regime versterkt. Het weer, vannacht veel bewolking met kans op wat lichte regen, minima rond 13 graden. Overdag is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Leef het ritme van Zandvoort ook op TV. C F M Text TV op kanaal 45. 45. C F is geen medicijn tegen het tikken van de klok.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 We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 You're yeah. all I right.